بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين كنا نتدخين إن شاء الله. قولي ما؟ يسخ لعب. فنضخف بخين إن شاء الله مد مستحبات فن هاتجوم وآخر بات إمام الشادي ليها زغت ويشتحب الزيناتو بأحسني الثيابي هاتش مستحب أمنمو يستقليدي ثاني ديت خبات الزراق ديت فوت ...de mannen. Uh, want uh, voor de mannen, omdat ze buiten lopen... ...en uh, de vrouw als zij buiten loopt... ...dan draagt ze gewoon uh, haar buitenkleding. Vroeger was dat heik. Dat was een, uh, een kleed wat het hele lichaam bedekt. Maar het was niet echt zo'n kleed dat je... Aan kon doen, zodat je je hoofd er doorheen kon doen, je hele lichaam er doorheen. Dat was meer een doek wat, wat een vrouw sloeg over haar hele lichaam. En dan de kleding daar, daaronder, die zijn, die, die bijvoorbeeld haar gebedskleding die horen gewoon uh, mooie kleding te zijn, maar in de moskee, Niemand haar ziet. En voor de mannen mooie kleding bedoelen het ermee witte kleding. Ook al zijn ze oud. Voor Jumu'ah uh, gebed, het moet mooie kleding bedoelen ze witte kleding, ook al zijn ze oud. En voor de eet moet nieuwe kleding, ook al zijn ze zwart. Oké, okay, als, als de Eid of de Juma ah valt, wat doen we dan? Dan voor de Eid gebeurt, draag je nieuwste kleding, dus ook al is het zwart. En als je naar de Juma ah gaat, die kleding, de wit kleding aan, ook al is het uh, oud, maar het liefst uh, wit en nieuw. Maar hij zegt dat het is ook moest hebben om Sunan-Fitra uh, toe te passen. Sunan-Fitra bijvoorbeeld. Hij geeft voorbeelden. Cassociair in medicijnen betekent niet dat de man ze helemaal moet scheren. Maar alleen de lijn, dus wat groeit over de, li, li, uh, over de bovenlip. Dat moet recht gemaakt worden, recht gewoon netjes gemaakt worden dat het er niet overheen groeit. Wat ik liep, een adaf jullie in je nagels knippen. Hoe is Siwak? En Siwak, zoals je naar het gebed gaat, Wat met soort tape. Siwak, eigenlijk vroeger deed je niet in het openbaar met tandenpoetsen. poetsen. Je gaat ook niet in het openbaar je tanden poetsen. Vroeger werd dat ook zo gedaan. Als je in een in een meeting bent, dan ga je niet zilverkleed dragen. Dat doe je als je woedend doet als je jezelf verzonnen. Maar met het type, met het type, het type betekent alleen spalter. En, uh, voor de mannen, wat geen kleur heeft, maar een sterke geur. En voor de vrouwen, wat een kleur heeft, maar geen geur. En de overige... Overige, dus, uh, zelfverzorging. Het gaat erom dat je jezelf verzorgt dat je niet gaat ruiken als je in zo'n drukke uh, uh, als je in een drukke moskee komt, oké, okay. volgende is, je moet roes, gus, uh, het is niet verplicht maar het is sunnah Maar het heeft bepaalde voorwaarden. Het is niet dat je na feestje kan je na de roezel doen voor Jumu'ah Ten eerste deze roezel is niet, voor het gebed, uh, is niet voor de dag. Maar is voor het gebed. Maar het is hebben om ook voor diegene die niet gaat. Maar het is sterker hebben voor diegene die gaat. Na, na de, de Jumu'ah. En deze russel moet. Uh, verbonden zijn. Met het gebed. Hou op dat. Het moet verbonden zijn met het gebed. Dus je kan niet russelen doen en dan ga je even slapen. Of je gaat even eten. Of je gaat uh, wat anders doen. Nee, je doet russelen en je loopt gelijk naar de, naar de moskee. Eten als je iets kleins eet, dat wordt vergeven. Maar als je bijvoorbeeld uh, een broodje gaat eten, nog thee erbij, of je gaat even slapen, dan moet je die gussel, als je die sunnah van Russel wil, moet je het opnieuw gaan doen. Of als je je hodo verbrekt. Als je je hodo verbrekt, dan is het sunnah om opnieuw die Russel te doen. Behalve als je al in de moskee bent. En slapen in de moskee verbreekt niet die russel. Die als je bijvoorbeeld in de moskee bent, je, je valt in slaap. Ja? Maar niet slaap, diep slaap. Dus ja, maar, maar je strijdt er tegen. Want je, je bepaalt slaap van je kan niet wakker blijven. Ja? Dan wordt dat vergeven. Hoef je niet de worstel opnieuw te doen. En de russel van Jumu'ah is niet verplicht. Is niet verplicht. Want er zijn meningen dat het verplicht is. Maar het is niet verplicht. Een russel van Jumu'ah moet naar Fajr. Als het voor Fajr is, is het niet geldig. De, de imam bepaalde regels omtrent de imam. Als de imam de moskee binnenloopt, dan zegt hij de salam. Maar dat wordt vandaag de dag bijna niet geprakticeerd Als hij de moskee binnenloopt en hij geeft geen salam, maar hij blijft lopen totdat hij de minbar oploopt en hij gaat staan op de minbar en hij geeft dan salam, dan geeft hij geen salam terug. Want hij heeft salam gegeven in een plek waar hij geen salam hoort te geven. Dit is in Meriki Mazhab. Andere mensen weet ik niet, maar in Meriki onze Horema hebben gezegd: de imam hoort salam te geven als hij binnenloopt, niet als hij pas in de Minbar is. Want als hij in de Minbar is, dan moet hij zich klaarmaken voor de Ghutbah, dan is er geen tijd meer voor salam geven. En dan ga je eerst zitten. Hij is zitten en dan wordt de Adan gedaan. En dan gaat de imam op om God wat geven. Oké, de de er is een hadith. De profeet sallallahu alayhi wasallam heeft gezegd in hadith Wadhnun, hadith al-Tahjid. Uh, de profeet uh, Imam Abu Hurairah radiyallahu of heeft gezegd: "De profeet sallallahu alayhi wasallam zei: wie is doet op, de, op uh, de dag van vrijdag. De gusel, zoals de wassen die je doet voor de janaba. En daarna loopt hij naar de moskee. In, de, in het eerste uur is het alsof hij een Boeddha heeft geofferd. Boeddha is, is uh, net een kameel, een kameel gewoon. En daarna ze, zei hij: En wie in het de, de, de tweede uur naar het Jumu'ah gaat, is alsof hij een koe heeft opgeofferd. En wie. In het derde uur gaat, is alsof hij een schaap heeft geoverd met horen. En wie in de vierde uur gaat, is alsof hij een kip heeft geoverd. En wie in het vijfde uur gaat, is alsof hij een ei heeft geoverd. Als de imam naar buiten loopt, dus als hij in de moskee komt... Dan sluiten de engelen hun boeken en gaan ze luisteren naar het Godwacht. Zet die deur dicht. Hé, zet die deur dicht. Nee, zet die deur dicht. Deze uur is niet zoals onze uur vandaag de dag. Ja, ik ga om vijf uur, ik ga hem zes uur, vier uur. Of je gaat berekenen, waard tot nu is zes uur, vijf uur. Hoe dat is, dat weet ik niet. Maar het, het is in ieder geval niet zoals onze tijd. Uh, wat even de Meleke en het Gilef, is het, deze tijden worden ze uitgerekend vanaf het Fezr naar na ah, Dat hebben de meeste moslims hierin gezegd. De drie Imams. Of, of wordt het berekend, een uur, onze tijd, een uur, anderhalf uur, voor Jumu'ah. En die uur, die verdeel je door vijf. En dit is de mening van een Malik. Dus denk niet dat het heel goed is dat je na Fajr gelijk naar Jumu'ah gaat. Maar ga net een uur, voordat de adem van Jumu'ah gaat, ga je naar de moskee. Dus het is niet van vanaf Fajr, maar het is net ervoor. De, de Adab in de in de hij heeft het niet genoemd uh, in dit boek volgens mij. Als ik, het, uh... Als ik het goed lees heeft hij het niet genoemd. Als je in de jumba zit, dan praat je niet dan Ga je niet uh, friemelen met je vingers, uh, aan je gezicht zitten, uh, aan je telefoon. Dan is je, uh, je jum'ah, de beloning is ongeldig. Maar je moet alsnog bidden. Je mag niet praten. Je mag niet tegen iemand zeggen, uh, hou op. Of stop met, uh, met, met uh, praten. En je mag ook niet wijzen. Je mag niet wijzen. is haram. mag niet. Dus je mag niet met je vinger gebaar maken van hou je mond of wees stil. En je mag ook geen stenen gooien. Want vroeger, er is een aantal dat Ibn Omar, hij zat in de moskee en toen zag hij twee mensen praten. En toen heeft hij een kleine steen, niet een grote steen, gewoon een kleine steentje, heeft hij op ze gegooid. Zodat ze hun mond gaan halen. Daarom heeft hij met gezegd, deze, dit prakticeerden wij niet. Want wij zijn opgedragen om te luisteren. En je mag niet gebaren van reis stil. Laat staan dat je zegt reis stil of uh, dat je met uh, iets gaat gooien of dergelijke daden de, de doet. Oké, okay, als het dikker mag je het doen. Nee, je mag geen dikker doen. Of een klein beetje, bijvoorbeeld de, de, de imam gaat spreken over de hel en hij zegt A'udhu Billahi min, uh, min Jahannam of... O oh Allah, beschel mij tegen de hel. Maar niet lijst, heel stil. Je zegt het heel stil. En als de profeet wordt genoemd, dan zeg je sallallahu alayhi wasallam maar heel stil, in jezelf. En als dua wordt gedaan, zeg je ook alleen amin, in zelf, niet hardop. Behalve, behalve als de imam gaat, ja, uh, imam. de imam gaat, betekent onzin praten. En hoe is dat? Hij gaat iemand uitschelden die we moeten respecteren. Bijvoorbeeld, uh, Sahaba, gaat hij zich uitschelden. Hij gaat kritiek leveren op Sahaba, of bepaalde Sahaba, of bepaalde imam. Hij gaat dom praten over iemand. Bijvoorbeeld hij gaat kritiek leveren op uh, imam Abu Hanifa. Hij gaat bijvoorbeeld zeggen imam Abu Hanifa kende maar 15 hadith. Of uh, dat soort zaken. Dan mag hij praten. Of hij gaat iemand prijzen die je niet hoort te prijzen. Hij gaat heerst eens beginnen te prijzen. Die zalim in zijn. Onrechtvaardig. Moslims onrechtvaardig. Hij gaat ze prijzen. Laat staan als ze helemaal geen moslim zijn. Dan mag je praten, mag je BlackBerry, mag je zeker doen, mag je bidden. Dat is geloof in de middel, maar Ibn Arabi, hij noemt in zijn cel, hij heeft twee zorg. Hij heeft twee commentaren op het motor van Iman Malik. Mag je weglopen? Ja, licht, waarom ga je weglopen? Je moet nog bidden. Je moet alsnog bidden met hem. Maar je hoeft niet te luisteren. Als hij onzin praat. Hij gaat bijvoorbeeld uh, prijzen en zeggen. Oh, wat geweldige daden heeft hij gedaan. Hij heeft voor ons parkeerplaats gebouwd. Of dat soort onzin. Terwijl hij ons balim is. Dan de dus self. Bijvoorbeeld de hadjaas. Als hij God begat. En hij gewoon uh, onzin te praten. Toer te doen, bedreigen. Dan gingen ze zelf bidden. Ze gingen dan bidden. Gingen ze opstaan, gingen ze bidden. Van Nafila bidden. Of ze gingen met elkaar praten. Uh, kennis delen. Dat soort zaken. Ja, dat soort zaken. Dan kun je gewoon, uh, je gaat opstaan als protest, teken van protest, bidden, en hij, hij zal je heel goed begrijpen, hij zal het gelijk begrijpen. Nou nee, ja, als koffer wordt uitgesproken, en duidelijk koffer, dan is, dan is het gebed ongeldig, Dat kun je niet zo goed zeggen. Maar we hebben het over, de holemme hebben gesproken over waarin. Uh, de imam, hij prijst iemand of hij vervloekt iemand. Ja, een kritiek leveren op grote imams of op een groep mensen die goede daden doen en zij zijn er tegen. Bijvoorbeeld, ze, ze op een goede manier bestrijden zij de, de monnikar en hij zegt nee, dat moet niet. Uh, en hij gaat hun proberen af te kraken. Dan mag je gewoon dikker doen. Mag je praten met iemand je en mag je... je Nafila bidden. In ieder geval, je hoeft niet meer te luisteren. Als je daarna stopt en hij gaat verder met, uh, hij gaat verder met normale Godma, dan ga je weer luisteren. En, uh, uh, en daarna spreekt uh, Ibrahim Shazili over wat, uh, wat uh, laat uh, de verplichting van Jom'A' vervallen. Hij zegt, als je ziek bent, Hij zegt, de van de vervalt door een excuus. En dat is ziekte. Als je ziek bent, je bent ziek, je kan niet naar de moskee, dan hoef je niet naar de jammer te gaan. Of je kan wel, maar heel zwaar. Het is heel zwaar voor je dat je gaat. Dan vervalt het ook. Of als je ziek bent, iemand el al el-azari zegt, als je ziek bent, dan bijvoorbeeld je bent blind. En je vindt niet iemand die jou kan leiden. En je, kan, uh, je bent blind en je kan ook niet zelf, je weet ook niet zelf hoe je naar de moskee kan gaan. Bepaalde blinde mensen kunnen gewoon, ze dus weten precies hoe, waar, waar ze naartoe moeten gaan. Ik had een buurman, hij deed alleen boodschappen. En hij ging alleen naar de moskee. En hij was blind. Oké, okay, dan zegt hij. Als een blinde iemand vindt, maar die vraagt geld. Ja, huur me in, zegt hij. Dan is het verplicht op de blinde om die man in te huren. Zolang de prijs een normale prijs is. Anders niet. Daar is het niet verplicht op hem. Oké, okay. als je naaste ziek is, je naaste, dus karib. naaste betekent familie, of bijvoorbeeld je vrouw, en die is ziek en uh, niemand is er om haar te verplegen of verzorgen, en jij bent diegene die haar verzorgt, dan hoef je niet naar Jumaat te gaan. Als die ziekte erg is en uh, het heeft verzorging nodig, of het gaat bijna dood, of hij gaat bijna dood, dan vervalt de verplichting. Hij zegt, maar als het je vader is, of je zoon, of je echtgenoot, of echtgenote... Dan mag je sowieso bij hem blijven. Ook al is er geen angst dat ze doodgaan. Dus dat je ze verzorgt. Maar iemand anders, dus van deze die ik heb genoemd, als die ziek is. En je bent de enige die hem kan verzorgen, dan vervalt de Juma voor jou. Maar als er anderen zijn die hem kunnen verzorgen, of haar, dan vervalt het niet voor jou. Hij zegt: Wa yusqatu faduha ayydan bi kufi dali min fi De Juma vervalt ook als je als naar de Juma loopt of in de moskee. Is er een onrechtvaardige en je bent bang, je vreest, van als hij mij tegenkomt daar, dan zal hij mij schade toebrengen in mijn bezittingen of in mijn lichaam. Of je bent bang van vuur. Ja, er is vuur ergens. Of een dief. Want vroeger bijvoorbeeld, jij ja, woont, er is een stad, ja, maar uh, we zeiden als je de adem zou kunnen horen, dan moet je alsnog komen. En vroeger was het niet zo veilig. Dus als er bijvoorbeeld rovers waren, of uh, bijvoorbeeld, ik weet maar nooit waar hij terecht komt, of wat er gaat ontstaan. Bijvoorbeeld, er is een wijk. En je moet door dat wijk gaan. En daar zijn criminelen die gaan geld vragen. Of beschermingsgeld. Etcetera. Dus iemand die jou onrecht gaat aandoen. En gaat van je afpakt. Of hij gaat, je, hij gaat gewoon schade aan je toebrengen, brengen. Dan vervalt Juma je. Als er geen andere oplossing is. Niet, je hebt een andere weg. Maar je zegt, ja ik neem die weg. Want. Als ik door die weg ga, dan zijn daar criminelen. Is het voor mij excuus. Want dat is stilletjes tegen. Ook ghoof Hamzil Ghura ma'ala hoe hoe Of je bent bang dat je je schuldeisers tegenkomt. En je hebt geen geld. Je hebt alleen net genoeg. Om van te leven. Niet als je hebt genoeg geld. Want dan moet je je, geld, uh, dan moet je, je schuld terugbetalen. Maar als je geen geld hebt. En die schuldeisers, die gaan jou meenemen. Want die kunnen jou uh, detineren, Dus gewoon in de gevangenis zitten. Totdat jij met geld komt. Als je dat vreest, dan hoef je ook niet te gaan. En ook al kun je bewijzen dat je uh, geen geld hebt. Want we gaan hier eerst... Uh, uh, oppakken en dan gaan ze controleren of je het geld hebt of niet. En als je daarvoor vreest dan hoef je niet te gaan. Als je het kunt vandoor, dan ben je op De is klein, klein, klein. modder. Als veel modder is en de gemiddelde mensen op straat doen hun schoenen uit. In zo'n modder, in zo'n situatie, doen ze hun schoenen uit, gaan ze met uh, naakte uh, voeten lopen. Daar hoef je niet naar het te gaan. Hoe is Giptofaddo Haidan al-Mata al-Shadid? Of als er heeft geregen is en heeft geregen betekent, gemiddelde mensen die buiten zijn, doen hun capuchon om of gaan een. Uh, uh, hoe noem je dat? schuilen, of ze doen capuchin op, of ze gaan in ieder geval, ze bedekken hun hoofd. Tegen het regen. Als het zo'n regen is, dan hoef je niet naar Jumu'ah te gaan. En ook niet naar de jamaa gebed. Dit geldt ook voor de Wachil Ketir. En als je knoflook hebt gegeten, hoef je ook niet naar Jumu'ah te gaan. Maar, het is het is niet toegestaan om knoflook voor Jum'ah te eten. Maar als je toch hebt gegeten, mag je niet naar Jum'ah. Het is haram om dan naar Jum'ah te gaan. En niet alleen naar Jum'ah maar moskee mag je niet gaan. En dit gaat ook voor als je prei eet of uh, basal. Basal is erje. Maar verse uien, verse prij, dus gewoon je hapt zo in die ei. Of je hapt gelijk in die prij of knofloop. Ja, rauw. Niet als het gebakken is. Want dan is die sterk geur weg. Het gaat erom dat je de engelen wegjaagt en je jacht ook mensen weg. Dit gaat ook roken. Want in hun tijd had je nog geen rook. Roken. Als je stinkt, dan mag je niet, mag je niet komen. Of je, je hebt geen kleding. Je hebt geen kleding. Je kan uh, je kan je niet bedekken. En, uh, maar er is geen in de maatheb. Wat is het nou? Als je nou net je oude kan bedekken. Ja, man, hij kan het zouten bedekken en ze zware aura. Dus alleen ze voorkant en achterkant. Maar ze dijken, ze lichaam, die nacht. Moet die dan alsnog komen? Een groep olema hebben gezegd ja, andere zijden nee. Uh, minimaal dat je gewoon normaal buiten kan lopen met die kleding. Dan pas met dat, die hoeveelheid kleding is dan. Uh, gevraagd om aan te hebben. Niet als je minder hebt, Dan hoef je niet te komen. Hij zegt dat je het niet vindt alleen om te kopen of te huren, dan moet je kopen of huren als de prijs normaal is. En de uh, volgende les gaat over reisgescheiden. أقول كل هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم